Ja, goedenavond luisteraartjes. Uh, ja, ja, daar zijn we dan. Nou, een... uh, Oké. Okay. Is... Uh, ik ben in de lucht, alleen ik kan helaas niet op de chat komen, want mijn bureaublad kan ik niet rechtstreeks oproepen, maar wel via via. Maar is zit net die, net uh, hoe heet dat ook weer, waar je kan chatten op de IRC. Die kan ik niet vinden, die zit wel op mijn bureaublad, maar dat is een online uh, bureaublad. En dat staat er niet tussen, en dat staat wel op mijn computer. Dus ik kan niet chatten. Oh, ik zie dat Danny ook meeluistert op de app. Maar jullie kunnen me wel bellen. Jullie kunnen mij bellen via een vast nummer. En dat is, uh, kan je live in de uitzending komen, dat is 085... En ik zal even het geluid van de telefoon even zachter doen. Voor de stream, want ik zie dat ik toch al online ben. Uh, um, dat is 085 7 3 x 4, dus 444 383, dus 085 7 444 4, 4, 3. 8, 3, dan kan je live in de uitzending meepraten via je telefoon. En dat kan vanaf vandaag. Kun je bellen. Ik kan helaas niet op teamspeak en als ik heb alles geprobeerd, dat lukt niet meer op mijn computer. Waarom? Weet ik niet. Ik loop er altijd mee te worstelen. Ik ben even vergeten te vertellen vandaag de datum, want het is gewoon een live uitzending. Het is vandaag uh, donderdag. 18 december 2025. En het is nu drie minuten over zeven. En eindelijk ben ik weer eens een keer in de lucht. Ik ben er gewoon drie weken niet in geweest. Allemaal, uh, ja, voor verschillende redenen. De ene keer uh, was ik in slaap gevallen. De andere keer was ik het vergeten. Dacht ik dat het woensdag was. <laughs> en de uh, vorige keer was, ik, uh, kwam, was het al. Uh, Kwart voor, kwart voor acht. Ik denk, ja, dat heb ik nou geen zin meer, weet je. Ik heb wel uh, mee zitten luisteren zo met anderen. Maar, maar goed, ik ben er gewoon weer. Dus uh, ja, jullie weten, naar mij komt Cindy om acht uur. En daarna komt Dirk. Uh, dus ja, gezellig. Dus ik heb gisteren ook nog, nee, dinsdag zitten luisteren nog. Naar Sunset. En Gypsy Star. En CPR. En... Uh, ja, de hele avond zitten te luisteren. En uh, ja, ik zit hier met een bord eten. Oh, op mijn schouders ondertussen. Het zit mijn eten koud te worden. Ik heb broccoli met bloemkool. En met gehaktballetjes. Mmm, lekker. Lekker hoor. Mm. ja. Hans van Maan is overleden. 93 jaar, mijn leeftijd. In SriGeo, hoe zat dat? Zo'n dansgedoe. Dans en Tony Eye, die is ook overleden. Ik weet niet hoe oud hij is geworden. Ik wel dat hij al in de tachtig was. Tony Eye, ja. Die komt ook uit Den Haag, hè, volgens om. Bon. Dus die heeft voor Cote ook nog liedjes geschreven. En heeft de Tune van Studio Sport heeft hij geschreven. En uh, ja, Tony Eye. <laughs> nou. Hij nou, was zaterdag al overleden, dus uh, van Maan en gisteravond. Aardige man die van Maan, ja. En de sympathieke vent was dat. Nou, <coughs> Tony, eigenlijk was ook een, een aardige man. Ja. En ik mocht die twee wel, ja, ja. Dus uh, mm. eh uh, hey. wacht eens even, Dirk schrijft wat. Als u daarop klikt, heb je kans ook wel... Ja, nou ben ik toch in de chat. Dag Jaap, zegt Dirk. Els, Marius, Danny, C, Pia, Dredd en alle andere zetters. Ik hoorde dat geluidje, Pip, pip, pip. Als iemand mijn naam intypt, dan hoor ik een geluidje. Dat komt niet op de radio. Ik ben achtergekomen met terugluisteren. Uh, ik neem het gewoon op, en zet het weer online op mijn laatste uitzending... Die heb ik geweest omdat ik een beetje... Ik vond dat ik een beetje te veel onzin uitkraamde. Dus daarom heb ik het er maar weer afgehaald. En dus de laatste opname is van 30 uh, oktober die er nog op staat. Maar uh, wat van, vanavond dat zet ik gewoon weer online. Dus Danny zit erop. Hallo Danny. mascotte, uh, Dirk natuurlijk. Uh, ja, hello Els zie ik staan. En ja, alle mensen die dus niet... Op de chat zitten maar wel luisteren, allemaal van harte welkom. Op uh, Ridderradio met Kletspraat, met Jaap Jo. Hé hey Danny, ja ja. ja zit ik er mijn bordje op te eten? Mm. Ik heb een vaste telefoon gekocht, een ouderwetse. <laughs> Via uh, AliExpress. Het is niet de kwaliteit die we van de oude, originele telefoons hadden, met die draaischijf. Dus je hebt een echte draaischijf, alleen de originelen, dan draait die schijf wat langzamer als je hem loslaat met deze rapport. Het, het is, uh, ziet er wel mooi uit. Maar het is niet de kwaliteit die je vroeger had. Maar ja, uh, uh, uh, ik moet, uh, je kan me wel bellen. Dan wordt hij doorgeschakeld via mijn mobiel. Want als ik hem niet opneem, dat vaste het toestel, dan gaat hij automatisch naar mijn. Mobiel, dus uh, ik ben altijd bereikbaar via dat vaste nummer. Ik zal hem nog een keer noemen. 085 7 444 383. Dus 085 7 444 383. Het is eigenlijk een zakelijk nummer. Een, uh, ja... Maar ik kon hem gewoon gebruiken. Ik heb maar het zegt dat ik een stichting was. Stichting Aloha. <laughs> en uh, ja. ja ik, uh, dus ik kan hem gewoon gebruiken. Het kost net zo duur als dat je normaal een nul, uh, uh, zeg maar, uh, vast nummer draait. Dus als je een mobieltje hebt, heb je zo zo'n abonnement met onbeperkt bellen. Kost het je ook niks. Dus je kan gewoon niet in de uitzending bellen. Dan dus zet ik gewoon mijn... Uh, mijn mobieltje, nou die toestel moet ik morgen tot half zes, kan je bellen. En dan kan ik mijn uh, vaste toestel ook uh, activeren, want die andere had ik opgezegd, had ik gewoon een 070-nummer. Die uh, oude nummer, uh, ja, die heb ik toen opgezegd. Maar deze, die, uh, ja, dat gaat uh, niet via mijn provider, maar via een apart uh, bedrijf. Dan betaal ik geloof ik uh, 9 euro per maand of zo. En uh, dat is het abonnement. Nou, dan bellen kost ons ook maar 4 cent per, per minuut of zo. Dus, nou, uh, ja, maar ik ben wel bereikbaar, ook als ik uh, niet thuis ben. Want, want als ik niet omneem binnen zoveel uh, seconden, dan schakelt hij door naar mijn mobiel. Dus ik hoef ik maar, uh, ja, als ik uit van 06 verander, hou ik wel mijn vaste nummer. Dus dat maakt allemaal niet uit. Dus ik kan gewoon dat nummer mijn leven lang houden. Zolang ik elke maand netjes die 9 euro betaal, is er niks aan de hand. Dus, uh, uh, ja, doen. Ik vind het gewoon makkelijk. Maar ik kan ook gewoon op mijn mobiel bellen voor degenen die mijn mobiel hebben. Die kunnen gewoon, zeg ik gewoon de speaker, en dan zet ik met, naast mijn telefoon, dan kan je gewoon in de uitzending komen. Dus, ja. Uh, ja, ik kan zelf ook bellen met dat nummer. Dus, uh, ja. ja. Ik heb nou kerstvakantie vanaf maandag. Ik heb nu ja, bijna een week vakantie. ik volgende week nog één week en dan moet ik 29. December moet ik weer werken. En dan worden mijn poesjes, nog worden met twee poesjes. En uh, nou ja. En dan volgend jaar. Uh, ja dan uh, werken tot, uh, tot eind juli. Want vanaf augustus ga ik met pensioen zoals jullie weten. En de verlofuren die ik over heb. Die ga ik natuurlijk met terugwerkende krachten rekenen. Dus achterstevoren rekenen. Dan kom ik denk ik mei, juni, zou ik ook al kan stoppen met werken. En, uh, en ik hoef nog maar 2,5 uur per dag te werken. En dan ga ik de vrije donderdag verruilen voor een vrije vrijdag. Waarom? Ja, ik hoef pas om half elf te beginnen en mijn schoonmaakster komt om 7 uur. En die werkt tot half tien. Nou, dan ben ik tien minuten op mijn werk. Tien <lacht> minuten kwartier. Dus ja, dat kan ik net zo goed gaan werken dat, uh, voor die 2,5 uur. En dan is mijn schoonmaatst al, al klaar. En dan kan ik gaan op de vrijdag want vrij het, uh, het mag van mijn chef. Dus, Hij uh, zei, als, je, als je het moet, uit moet veranderen, geen probleem, dan doen we het gewoon een andere dag. Dus dan heb ik lekker gewoon een lang weekend. Nou, een dag is zo, oh, dan komt er om half elf. Dan begint de pauze tot kwart van elf. Dan we werken tot elf, half één. Of 1 ja. uur, sorry. En dan ga ik ga graag door naar huis. De blijken wel even hangen. En ik wil natuurlijk wel een beetje sociaal contact houden met mijn collega's. Ik moet even een ze mee. En dan gaat ze kwart over 1, half twee. Ga ik wel weer weg. Nou. Dus zodoende. Nou, ja. het is alleen jammer dat ik altijd om de onderlosser... ...heel vroeg mijn bed uit moet, omdat de zo dan voor de deur slaat. Maar goed. Maar dan heb ik wel wat aan mijn dag. Dat is dan wel weer een voordeeltje. Hmm? En, ja. Oké. Okay. Nou, Dirk, oh ja, Dirk was er Ik weet niet of het Sunset Tunnel luistert. Maar Kees die luistert altijd, weet ik. Die luistert vaak naar in de Radio. Welkom Kees. <laughs> Ja, hè? ja, ja. Um. Oh, Danny. Oké. Okay. Uh, ja, ja, de chats. Um, Oké. Okay. Ja, ik geloof dat ik Jaap hoorde. Dat klopt eindelijk, hè, na drie weken. Ja, ik baalde er ook van hoor. Ik denk dadelijk gooien ze me door of Mag ik niet meer uitzenden. Daar was ik wel een beetje bang voor. Maar ik vind het gewoon veel te leuk om te doen. Dus geen onwil. Dus, uh, maar ja, joh, dat is gewoon uh, vervelend allemaal. Maar goed, ik probeerde elke donderdag te zijn. Dus uh, ja, ik heb de klok maar stilgezet. Dan gaat tikt doorheen. Kijk, normaal valt het me niet zo op. Maar met die koptelefoon hoor ik dat. Dan ja, hoor je echt die klok aanwezig, weet je. En dat stoort mij dan een beetje. Dus heb ik hem even stilgezet. Dus uh, ja. Het is wel lekker hoor, dat zo'n magnetrommel maaltijdje. Het is best wel te eten, ja. Als de brommers al langsrijden, je rijden, gewoon over de stoep hier, die aasthoos. Echt niet normaal. Wie gaat nou over de stoep rijden, mag nog niet eens. Maar ze doen dat gewoon. Mm -hmm. Ik ben erop blij dat ik allemaal goede buren heb om me heen, praktiek. Ik heb met niemand problemen gelukkig, dus... Het zat interessant te denken om te verhuizen, maar ik denk dat ik er maar vanaf zie, want ik zit goed hier. ik heb met niemand problemen, ik heb winkels lekker in de buurt, ik heb het uh, openbaar vervoer, daar uh, ken ik alle kanten op, hier vlakbij zit Lorentzplein, nou dan stop ik op de tram en uh, ik ken naar Delft, ik ken naar Rijswijk, ik ben naar Schevening als ik wil, daar hoef ik niet eens de auto voor te pakken. Ik denk dat ik wel gek om te verhuizen, ja, ik wil zo ik me... Uh, Prettig voel in deze buurt. Nou, ik heb goede buren. Denk ik denk, wat wil je nou meer? Je weet nooit wat je krijgt. Je weet wat je hebt, maar je weet nooit wat je krijgt. Dus ja. Ja, en als de schat niet meer hoeft te werken. Dan ga ik toch niet de hele dag thuis zitten. Dat doe ik niet. Ja, in de winter dan meestal wel. Maar zomers wil ik er gewoon uit. Weet je. Ik ga het niet eh, Achter de geranium zitten, zogezegd. Hm. Ik vind een mooie plant hoor, maar ik hoef er niet achter te zitten. <lacht> ja, ja. Ja, lekker vitaal blijven. Leuke dingen doen. Ja. Dan ga ik mijn vispas nog binnen. Voor volgend jaar. Nou, vroeger had je, als je, als je dan een viskaart, die was dan voor heel Nederland, maar ook nog een visvergunning van de gemeente. Nou, dan kon je alleen maar in De Haag vissen. En als je dan nog een visvulling van Ruiswijk kocht, die was gewoon goedkoper. Maar goed, dan kon je ook daar vissen. Maar nu, tegenwoordig die vergunningen, betaal je 60 euro per jaar. Maar dan mag je bijna in heel Zuid-Holland vissen. Met twee hengels daarbij ook. En je bent verplicht lid, dat zit er al in de prijs in begrepen. Je bent verplicht lid van een visvereniging. En die zit dan uh, vlakbij de huidhof, daar. hoe heet het. Uh, dat is waar, me, waar ik getrouwd ben, bij de trouwzaal. Tenminste, uh, waar we ge, ge, het feest hebben gehouden. De Maderpola. Daar ben ik, uh, heb ik mijn bruiloft toen uh, gevierd in dat feestzaal. Daar, daar heb je een visvereniging daar vlakbij. En dan heb je ook veel viswater. En uh, je bent verplicht daar lid van te worden. Maar ja, je hoeft er niet naartoe of zo. Je bent alleen maar lid. En je kan wel eens met wedstrijden mee doen. Maar ja, ik ga liever gewoon nog de Ik Heb zo'n boekje, daar zit alle locaties in waar je wel en niet mag vissen. Die moet je bij je hebben. Want als er uh, de politie of de handhaving langs loopt en die vraagt om je visvergunning maar ook meteen heb je je boekjes bij, waar alles op staat. Dat is verplicht te zijn, dus nou, die heb, moet ik dan ook bij me hebben. Ik heb alleen een hele jaar niet gevist. <laughs> ik kreeg toen bij Danny op de, bij, bij toen, de, kreeg de smaak te pakken. Toen had ik een Engelsje gekocht. Een tijdelijke visvergunning van een week, twee jaar geleden. Toen kreeg ik de smaak, oh nee, drie jaar geleden was dat. Toen kreeg ik de smaak te pakken. Nou, ik had heel lang niet meer gevist. Maar ja, afgelopen jaar dan niet. Nou, en volgend jaar ga ik het wel doen. Dus uh, ja, zo leuk ook wel wel. Ik heb gewoon een of ik zat. Gewoon lekker relaxed. Uh, misschien de kaartse plas of zo, weet ik het. Uh, lekker, lekker rustig. Ja. Ik heb uh, pas geen nog een bakkie gekocht, 27 MC bakkie, via AliExpress. Dan heb ik zo'n uh, zo ding gekocht, toen zat zo'n statief. Uh, die ding is 2,5 meter hoog. Die kan je 2,5 meter uitschuiven. En dan kun je ook een antenne opplaatsen, dan heb ik een boomgang antenne gekocht. Dus dan kan ik vanuit de tuin uitzenden, maar ik ga toch eens een keer een antenne op dak plaatsen. Nou, mijn buren uh, schuin boven mij, die hebben een dakterras. Met een, um, be, um, ja, de, ze hebben daar ook nog een, een extra etage op. En dan kan ik zelf per dak klimmen. En dan krijg ik de antenne op bij de plaatsen. Alleen moet je je wel melden bij de gemeente. Ik krijg er geen vergunning voor, maar dan weten ze in ieder geval uh, dat je geregistreerd bent. Dat je een antenne op dak hebt want dat is verplicht. Hoef je niet voor te betalen, je hoeft alleen te melden dat je een antenne op het dak hebt staan. Dat is voor de brandweer, dat er als ze uit op het dak moeten zijn, dan weten ze in ieder geval, er staat een antenne. Maar ik laat wel, ga ik ook een bliksemafleider erbij plaatsen, anders ga ik ook nog verplicht. Want als er wat gebeurt, ben ik verantwoordelijk ervoor. En, uh, maar kom van de zomer, want ik laat het ook doen, ik ga het niet zelf doen. Ik, ik, ik ga nu op het dak klimmen met menteling. Laat je voor iemand doen die ervaring heeft. Ja, uh, dat is hier ook hoor. We hebben, uh, we hebben vispas. Het is overal in Nederland hetzelfde als Dus uh, niet alleen Friesland. En elke provincie of gedeelte van de provincie. Uh, ik mag zelfs in Rotterdam vissen. Uh, heb je een aparte vispas. Groningen hebt er een, Friesland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Brabant, Limburg, noem maar op. Ze hebben allemaal eigen vispas. En dan mag je gewoon in de hele provincie, dus je krijgt er zo'n boekje bij. Er staat waar je wel en niet mag vissen, want in niet alle wateren mag je vissen. Maar daar nou ook wel hoor, je mag best wel veel plaatsen vissen. En je bent verplicht ook lid van de vereniging, dat doe je automatisch. Nou, het is niet landelijk, hè? het is gewoon per provincie ongeveer. Dat klopt. Dus je kan niet met een Friese vispas in hier eh, vissen, dan moet je een vispas hier aanvragen. Maar van Friesland had ik een, een vispas ge, van een week. Want dat kan ook, dan heb je een, voor een dag of voor een week, dan heb je een tijdelijke vispas. En dan mag je ook gewoon vissen. En die heb ik dan maar gekocht bij de haven. Dan kon je dan zo'n tijdelijke viskaart uh, aanvragen. Ik was dat ik maar 11 euro kwijt was of zo. Dus dat valt nog mee. En dan kan je gewoon de hele week vissen als je dat wil. Dat is wel speciaal voor de toeristen dan. Hè? Maar uh, Nee, is niet apart. Een vispas is altijd aan de provincie gekoppeld, altijd. Het is bij ons ook allemaal apart. Dus een vispas, die je hier koopt, kun je ook in Rotterdam vissen. En de hele provincie Zuid-Holland. En dat geldt ook voor Friesland. Friese vispas kan niet meer hier vissen, dat klopt. Dus het is niet alleen Friesland, ze hebben allemaal dezelfde zelfde vispas, alleen voor je eigen provincie. Dus, uh, ja dat klopt, dat is bij ons ook allemaal veranderd. Want uh, uh, Friesland haar uh. eigen dingen dan, heeft daar niet aan meegedaan. Maar het is niet landelijk hè, die vispas. Het net uit te leggen. <tus> Want het is, uh, <tus> de regels zijn overal hetzelfde, alleen je kan niet met een, Vispas uit Zuid-Holland in Friesland. Dan moet je een Friese vispas aanvragen. En andersom ook. Nou, het is niet anders als bij ons. Het is alleen. Je hebt elke provincie zijn eigen vispas. Het is niet zo dat de ene. Want je hebt ook landelijke regels. Dat moeten we ons allemaal aan houden. Je kan niet zeggen. Mag, uh, uh, daar uh, mag je wel op karper vissen. En in de Groningen niet. Nou, zo werkt het niet. Het is gewoon, je kan niet met een Friese vis pas in Groningen vissen. Dat kan wel als je in Friesland houdt, maar dan moet je een Groningse vis pas aanvragen, snap je? Dus en dat is bij ons hetzelfde, zeg maar. Dus uh, elke regio, maar het, alleen de regio is groter. Vroeger was het alleen de gemeente. En nu is de, uh, ja, praktisch bij, bij de hele provincie, zeg maar. Heel een behoorlijk groot gebied, hoor. Je mag vissen hier ook. We weet wel dat... Uh, Natuurmonumenten, dat ze een eigen natuurorganisatie hebben. Dat klopt, dat klopt. Dat is in het Friesland weer anders dan die andere. Ja, je hebt Zuid-Hollands landschap. En Friesland, die zijn niet verenigd met die anderen. Dat klopt wel, dat is wel apart. Ik denk dat je daar een beetje mee in de war bent. Nee, dat is van, ja. Het Friese landschap, dat is die natuurorganisatie, weet je. Die zijn wel eh, los van elkaar, dat klopt. Zo, dat was lekker gesmaakt. Dus een toetje doe ik zo wel na de uitzending. Dus ja, ja ik, heb, eh, ik was met mijn synthesizers bezig. Maar eh, ja, ik heb ook zo'n apparaat met acht kanalen en digitale multi-track recorder. Met acht kanalen, acht sporen. Maar die, ik heb daar nou een filmpje gevonden op YouTube. Daar leggen ze het dan wel in het Engels uit. Maar laat laten ze zien hoe die werkt. Want ik vond hem best wel ingewikkeld. Maar ja, met dat Engels red ik het wel. En als het voordeel op dat filmpje. Dat is me wat meer duidelijk. Dus als ik dat ken. Dan kan ik dat erop nemen. Ik heb mijn gitaar. Euh, een aparte spoor voor mijn gitaar. Voor andere instrumenten, dan kan ik bij elkaar, ja, je hoeft niet alle kanalen te gebruiken, maar als je voor elk instrument een kanaal gebruikt, dan kan je een makkelijk een mix maken, zeg maar. Of je doet iets erbij, ja, het ene instrument weer iets harder dan de andere. En dan doe je dat eerst oefenen. oefenen. Ja, en Dan doe je dat op een apart spoor opnemen. Twee sporen stereo. En, je, en je kan er zelfs overeind nog een keer dat er overeind plakken over de andere. Je hebt ze ook wel geloof ik met tien en twaalf sporen. Maar ja, ik denk acht is genoeg toch. Het is alleen één nadeel, Je kan maar twee kanalen tegelijk opnemen. Je kan wel wisselen van één, twee tot en met acht. Maar je kan maar twee tegelijk opnemen. Als je een cassette hebt met acht, met vier sporen, dan kan je wel weer, ja, alle vier tegelijk opnemen. Maar ja, dan heb je wel de minder kanalen. Dus als je maar een, be een beentje hebt, dan moet je, kan je maar met twee, uh, ja, of je moet gewoon met z'n allen in één keer spelen. Ja, dan heb je niet elk een eigen spoor. Maar dat vind ik wel jammer dat dat, uh, maar het kan wel met een cassette, want ik heb ook een. een Tiek, een uh, multitrack uh, met vier uh, sporen, een cassette. En dan kan er wel vier uh, instrumenten tegelijk. Uh, als je zeg maar met een bandje aan het spelen bent, dan kan je dat gewoon... Uh... Ja, dat klopt, dat heb ik ook gedaan, Dirk, zonder vispasvissen. Dus als je onder de 16 bent, dan hoef je, dan hoef je geen vispas uh, of geen uh, te hebben. Dat klopt, dat was vroeger. Maar die, uh, van, ja, dat klopt, uh, mascotte. Je hebt ook een app. Je hebt zo'n app, uh, zo'n appie ja, inderdaad. Die, die, je kan je pasje laten zien, maar je kan ook een. Even uh, kijken, uh, ik zal het even voorlezen. vispas wordt in Friesland fixvergunning. Waar je alleen uh, vanaf 1 januari verandert, de vispas in Friesland landelijke vispas is er niet mee gelden, maar je hebt geen landelijke vispas. Het is dus allemaal. Je kan niet met een. Dat heb ik net al uitgelegd. Elke provincie heeft zijn eigen vispas. Dus je kan niet met die vispas in Friesland gaan vissen. Dan ga ik hem moeten. Dus het is niet anders dan in Friesland. Wij hebben ook een eigen vispas, snap je? De, de regels zijn wel landelijk. Want. Uh, uh, ...alleen, uh, je moet... ...als jij in Groningen wil vissen... ...dan moet je een Groningse vispas hebben... ...en Friesland en Friesen. Maar... ...maar, uh, maar kan wel... ...want je hebt visverenigingen... ...die visueren, tuurlijk kan dat... ...dat gebeurt hier ook wel eens. Dus, uh, dus ja, dat zal wel... de verandering zijn, dat ze samen... ...maar we hebben geen landelijke vispas... ...die bestaat niet. Dat is uh, nooit geweest. Ja... Uh, misschien uh, die hele dure vergunningen. Maar dat is niet meer, dat klopt. Uh, uh, ja, dat klopt. Het is hier ook. We hebben hier ook. Uh, die zijn toen samengegaan. Dat zijn weer visverenigingen. Die zijn samengegaan. gegaan. Wat. Wat Een vereniging. Voor de juiste vergunning. Maar dat hoef ik niet te checken, want ik zit in Den Haag hoef ik alleen maar één keer aan te vragen. En het wordt elk jaar verlengd. Een Zuid-Hollandse vispas. En als er dan een visvereniging met die bedrijden met samengaat, nou, dan, dan krijg je er gewoon een bericht over. Ik krijg één keer in de zoveel tijd om de twee maanden ook een blad. Dan staat ook alles. Ja, ik lees nooit alles hoor. Ik ben lid van een poegvereniging ik krijg zo'n blaadje, die blader ik door en die lees ik niet eens echt. Het is net de Donald Duck. Die los ik nooit. Ja, plaatjes kijken. krant ook, ik blader er door. Ik ben binnen twee minuten klaar met lezen. Ik, ik lees de koppen al en de rest van mijn worstwijs interesseert mij. Al dat nieuws uh, hoef ik niet allemaal, ik hoef de hoofdlijn alleen te weten. Ik hoef niet uh, heel diepzinnig te weten hoe het in elkaar steekt. Zelfs als de volkskrant ook, dan gaat het over... Uh, Weet ik veel uh, over Amerika, over Trump. Maar ja, ik weet ook dat het een eikel is. Maar goed, ik hoef niet de in detail alles te lezen. vind ik niet interessant. Weet je. Ah, oh, mooie jas heb je. Ja, is groen. groen. Heb drie binnenzakjes. Interesseert me niet. Ik vind een mooie jas van buiten. Wat ik kan, dat interesseert me geen zak. Maar zo lees ik een krant. De inhoud, ja, beknopte inhoud interesseert me, maar de rest ik hoef niet in detail uit, ze kosten veel energie en ik vind het zinloze kennis tenminste voor mij dan, hè kijk wat anderen interessant vinden, natuurlijk vind ik het prima Ga moeite mee dat mag iedereen voor zichzelf weten, ja ja, hé hey. Maitreya is er ook bij, hallo Maitreya, die is er ook bij gekomen, welkom bij Kelet's Praat. ja, ja Klets, klets, klets, klets de klets, klets, klets. Ja. Oh ja, ja, ik zit hier. Ik heb hier twee van die kleine. Van die kleine synthesizers Eens even kijken. Ja, hoor, ben of die het nog doet of de batterijlijke zanger. Lachen. Hè? Ja, joh, dat is lachen. Koppig, hè? Ja, dat is zo'n korg keren, hè? Korg. En die kleine de keyboards. <laughs> ik heb ook twee grote van Berhinger, Maar ah, die moet nog eens een keer. Hé, eh... hey, ik hoor wat. Eh... Wat hoor ik in de verte? Luchtalarm. De Russen komen! <laughs> ja, ik heb ook nog een. Uh, hoe heet dat? Een uh, een Daar sla ik al die drones mee uit de lucht. <laughs> Doe ik tennisrekken, daar heb een hele lange stilte om. Sla je zo al die, die. net muggen. Al die drones. Sla je zo met een, met een vliegenmapper. zo de lucht uit. Ja. Een Belgische vliegenmapper. Een, een, een matteklopper, maar dan. Uh, en zo'n meter hoog, weet je. <laughs> Ja, Ja, zo is dat, hè. Zo is dat. Ja. Ja, la la la la la la, la ja. Tilly, tilly, tilly, tietie, tilly, tietie, tiediedie. Dat is wel half acht geweest, ja. Ja, jongens en meisjes. Ja, volgend jaar wordt het alweer duurder als je wat koopt uit China of andere landen van buiten de EU. Daar moet je ook weer extra voor betalen. Ja, dus ja, of dat helpt, ik weet het niet. Ja, ik zag op het nieuws dat de dierenartsen veel te duur zijn. Nou, dat klopt ook wel, want ik was met de twee kwart ook al behoorlijk wat geld kwijt. Ze worden 29 december gesteriliseerd, alle twee. Dat gaat we ook wel een flinke bak geld kosten. Dan gaat ze eindejaarsuitkering. <lacht> maar ja, joh. Nou, ze worden allemaal overgenomen door die grote bedrijven. En dan uh, krijgt zo'n uh, dierenarts een uh, mooie fixe premie. Als je zoveel mogelijk geld probeert te zuigen uit zijn portemonnee. En ik vind gewoon, ze moeten gewoon zeggen, alleen kleine ondernemers mogen dat doen. En niet met dat uh, uh, grote bedrijven die kleintjes overnemen. Om mensen geld uit hun zak uh, te kloppen. Ik heb er zo hekel aan. Joh. Die gasten die, doen, die werken niet. Hè? Die, die, die, die, uh, ja, die hebben dan die huisarts in die. Zelf doen ze geen flikker. Zit ze in een dikke bij een witte rond te rijden of in een Mercedes. Zit daar de neus te vreten. Zijn al het werk door anderen doen. Maar ze draaien wel een poot uit. Of wat dat betreft heb ik liever een socialistisch systeem. He, gewoon uh, alles, uh, niet alles, maar bijvoorbeeld uh, gas, licht en, en uh, stroom. Lekker van de staat, het openbaar vervoer van de staat. Dat soort dingen. Uh, en dan uh, de post, gaan weer terug naar de staat. Dat soort dingen. En uh, ja, natuurlijk mag daar best geld verdiend worden, weet je. Je moet een midden- en kleinbedrijf, moet je gewoon elkaar zo laten wat het is. Laat het dan die over die multinationals. Ja, ik vind gewoon, ze maken al zoveel winst. Gewoon zeggen nou, up, uh, je kan alleen, uh, ja, als je miljoenen verdient, uh, prima. Maar uh, niet over de ruggen van de mensen onnodig alles duur te maken. He, die, die vullen hun zakken, doen zelf geen flikker. Uh, uh, en die lachen er eigenlijk rot. Ja, maar zo werkt het niet. Kijk, daarom heb ik juist ja, waardering voor die kleine ondernemers. Want die werken zelf ook. He, ik heb hier een buurtsuper. Uh, die man die werkt zijn eigen en rond. De, dus de ene keer zit hij achter de kassa. De andere keer rijdt hij boodschappen rond, maar is hij echt de hele dag mee bezig. Plus administratie, wat je s'avonds moet doen. En kijk, daar heb ik, die gun ik wel een dikke boterham, want die mensen zijn echt aan het werk ook. Hè? En dan verdient hij misschien wel een ton per maand, weet ik, dat zo wel niet, maar wel verdient hij twee keer zoveel als ik. En dan denk je, nou ja, hij werkt wel hard ervoor. Kijk, en dan gun ik het niet zo iemand. nou Zo'n jup die zit de hele dag, uh, uh, zo'n luie reet de hele dag, en die laat een dan daarvoor aan werken en er wordt er nog rijk van ook dat is al niks toe, traf ik gewoon niet eerlijk. Dat moet je zelf ook wel doen. Dan ga je lekker met je personeel meewerken, wat die middenstanders dan doen, die kleine ondernemers. Kijk, die werken ook net zo hard als mijn eigen personeel. Kijk, die gun ik het, weet je, al verdienen ze tien keer zoveel als ik, dat interesseert me niks. Gun ik ze. Maar niet die lui die, die, die zo'n eentje die verdient een paar miljoen per, per jaar. En die laat een ander werken en die zit zelf uit zijn neus te vreten. Ja, dan denk ik, dan heb ik nog liever iemand die, die een uitkering hebt, die is goedkoper, dan zo, uh, zo iemand. Want die lacht zagen geholt in dan kijk dan die klootzakken. Dan zet ik een directeur neer en een manager en wat personeel en ze zoeken het maar lekker uit. Dan komen er af en toe kijken of er genoeg geld op mijn rekening staat. Voor de rest zoeken ze het maar uit. En die zitten lekker van jouw geld maar weer te spelen. Ja, maar dat is gewoon een verkapte uitkering. Dat is gewoon stelen. Dat noem ik stelen. Je moet ook wat doen voor je geld. Ja, toch? Het, eh, eh, eh, en ja, en als, je geen, als je geen concurrentie hebt, dan kun je, je vragen wat ze wil. Als ze gewoon uitbuiten, weet je. Daar heb ik zo'n eikel aan, jongen. Ze werken, zich uit de naad. En, en zo'n eikel, die, die vult zijn zakken lekker. Zit lekker achterover te lenen. Joh. Die legt in zijn bed te bed eh, die komt er pas dus middels uit. En die gaat toch, <lacht> weet je. En eh, die lag zich wezenloos. Weet je. Ja, ik heb er zo hekel aan, joh. Over andermans ruggen, weet je. Ja, ah, joh. Kijk, als je een klein ondernemer hebt. En dan komt iemand die, op een, die hebben, wij spreken, een bijstand uitkering, Die wil nog wel eens zeggen, joh, heb in een extra kopje sla of zo, weet je. Een Extra stukje vlees. He, dat kan je dan kun je dat nog eens doen. Dat kan je niet doen, want ze al wat He, Kijk, eens een kleine ondernemer, die kan dat wel doen. He, die mannen, vroeger gebeurde dat ook hoor. Dat de groenteboer een extra aardappeltje in je tas stopte. Voor mensen die het niet zo breed hadden. Kijk, dat, die, dat hele sociale uh, is daar van af, weet je wel. En dat vind ik wel jammer. Ik vond het vroeger ook veel gezelliger. Al die kleine ondernemers. Uh, Slaag om de hoek, sigarenboer. Ja, en dat was allemaal zelfstandig aan mijn die, die keihard werkte. En uh, ja. En daar komt Rijntje die koopt uh, tien bedrijven op. En die doet zelf geen flikker. <lacht> ja, zo lust ik er ook wel een paar. <lacht> ja, toch? Zo ja. Maar goed, uh, ik vind het allemaal best zo. Ik vind het alleen niet eerlijk. Maar ik ja. ben geen communist of zo. Ik bedoel dat ook weer niet. En dan die willen lekker zelf weten wat hij is. Maar bedoel, ik bedoel. Ik vind wel. Ik vind mensen. Op zijn minst. Uh, net als. Uh, ja, laat ik het zo zeggen. Uh, kijk als je ziek bent. Of weet ik veel. Ze vinden je te oud. Hè, te duur eigenlijk. Hij heeft genoeg die mensen een uitkering. Tuurlijk, maar, maar... Dan vind ik wel dat ze daarvan moeten kunnen leven. He, het is niet zo dat ze... Maar bedoel, als je kan werken... Je bent gezond en je gaat gewoon werken, klaar. Het houdt een keer op. Je kan niet blijven je op ophouden, toch? We betalen allemaal... We betalen allemaal premie ervoor. Maar niet voor mensen die, die, die denken... Oh, ik vind het wel lekker zo. Maar ondertussen zit zo wel zwart te werken. Ja, zo kan ik het ook. Weet je, kijk, als je niet kan werken... Door een of andere reden. Of weet ik Ja, oké. Okay, daar wil ik best wel belasting voor betalen. Dus ja. En ik vind dat met de asielzoekers ook. Ik vind als je ze top haalt, dan moet je er ook goed voor zorgen. Met ze zich misdragen dan. Of die veilige landers. Ja, die. die, die, die kunnen ze niet terugsturen. Ik denk, wat is dat nou voor flauwekul? Cool. Die kunnen ze niet terugsturen. Je pakt ze op. slaat ze dan maar op. Dan kan je kiezen. of je gaat lekker zitten. of je gaat terug. Nou, moet je kijken hoe gauw ze terug willen. Dan heb ik het over veilige landers, hè. Ik vind, als je iemand opneemt, moet je ook goed voor die persoon zorgen. Weet je? Ik bedoel, uh, ja. Maar goed. Ik kan me voorstellen, er zijn een dorp met 500 inwoners en er komen 300 asielzoekers. Ja, ik kan me voorstellen dat die mensen dat niet leuk vinden. Kijk, het zijn net nou, uh, maar een dorp heb van 10.000 inwoners en er komen daar... 100 of zo. Er zijn, nou ja, oké, okay, dat is nog te behappen. Maar er zijn dorpen bij, de, er zijn de helft van de bevolking toegenomen. Ja, en, ja het is jammer dat er uh, tussen zitten die het verpesten. Want ja, die gassen die, die, die terug moeten, die weten dat ze terug moeten, dus die hebben het te verliezen. Dus ...dan gaan ze rottigheid uit haar. Waarom doen ze dat, dat? Ze weten dat ze. Uh, hier niet mogen blijven, nou, dan gaan ze rots uithalpen. We hebben ja, uh, ja, maar ja, uh, uh, geen land wil ze hebben. En je kunt ze ook niet over de grens zetten, want dan gaat België of Duitsland moeilijk doen. Zeggen, hallo, zo we komen toch bij jou vandaan. Wil je ook geen ruzie mee? Ja, wat doe je dan? Nou, als iemand zich misdraagt, slaat maar op, dan kan je kiezen of je blijft zitten, is dus al wat we willen. Of je gaat vanzelf weg. Nou ja, op een gegeven moment. Is ze toch eieren voor hun geld? <laughs> Dat doe je toch zo? Dat is met die zo ook, ook zoiets. Ja, je kan die dingen wel verbieden, maar waarom doen ze het niet heel simpel? Of er nou een elektromotor is of een benzinemotor, een motor is een motor. En als een vetbike, uh, hij moet wel niet harder kunnen dan 25, vind ik oké. Okay. Pak er dan een snorfiets van met een blauw plaatje. En je moet een helm dragen, en je moet minimaal 16 zijn. Probleem opgelost, dan is het gewoon een snorbrommer. Maar dan een elektrische snorbrommer. En, en dan kun je die fietsen ook aanpakken, die elektrische fietsen. Ook een helm op. En eh, een, een blauw plaatje. Ik eh, bedoel, is toch simpel? Ik bedoel, eh, dus bedoel, het probleem toch opgelost? Ja. Kijk, als ze bredere banden hebben, daar zag geen wet voor, dat ze geen breien of dunne of dikke banden, dat kan je nooit, eh, dat is een beetje een rare wet, weet je. Maar ik bedoel, eh, ja, ik snap ook niet waarom die luistert zo op de weg, eh, niet iedereen doet dat natuurlijk niet, maar je hebt daarbij die rij over de stoep, daar is ze wat voor je sokken. Ik heb er eentje gezien, die rijdt zo wild, die ging bijna onder tegen een hek. En een volwassen vent, hè, en dan niet eens een jonge gauzertje of zo. Ik denk, jongen, waarom moet je zo... En over de stoep? maar nou, hebben er wel niemand, maar... Die ging zo wat tegen, die hekken kan rijden. Ik denk: man, oh, wat heb ik voor zin? Hij uh, ging zo wat onderuit, zeg. Ik zat echt op te wachten. Ik denk oh, die gaat onderuit. Nou, hij kon nog net Naar <laughs> een net redden. Als had hij op zijn bakken gelegen. Dus ja, ja oké, okay, je hebt geluk gehad. Een volwassen gozer, die naam is al oud, zal hij wezen, 35 of zo. En dan denk je, gastje van 14, 15, ja, oké, okay, weet je. Ik kan me nog iets bij voorstellen, maar een gozer van 35, 30, 35, 35 zal die geweest zijn, weet ik het. Die rijdt als een idioot, sommige elektrische fietsen, zeg maar, als hebben, zelfs zo'n een geel plaatsen. Ja, dat klopt, die kunnen harder. Die, die, uh, die mogen harder rijden, dat klopt. Maar dan hebben ze ook een helm op, ook. Speedpellet, ja, dat ken, dat ken je al. Maar ja, dan hebben ze wel een gemomfd een, een, een gele, inderdaad. Ja, dat klopt. Dus, uh, ja, ik heb een scooter, een, een benzinescooter, en die, uh, die heeft een blauw plaatje. Hij kan 32, dat mag ook. Hij mag 32 kunnen rijden. Maar je mag niet harder als 25. 25 kilometer is, is, is de, de top. Dat nou doe ik dat toch niet. Ik krijg toch. Uh, ja, als het niet kan, niet, natuurlijk oh, Dat is een mooie fiets. Ja, ja, ja inderdaad. Ik heb een ja, ik een geel plaatje. Daar heb ook een stevig frame. Hè, dat zie je ook. Ja, en dan heb nog niet eens van die hele dikke banden. Hij heeft wel net zulke dikke banden als mijn fiets. Ik heb een gewone fiets met zulke banden. En hij lijkt een klein beetje op, niet helemaal, maar voor mij is dan ook een schuine ding. Maar dan is hij een gebogen, die, die, die stang. Weet je, die herenfiets, een gebogen stang, zo'n klassieke model. Ook een witte toeval met dus, ja, net zulke banden als dit. Dunner dan een vluchtbaak, maar wel dikker dan een gewone fietswiel. Uh, en uh, daar zit geen versnelling op, daar zit geen uh, motortje op, dus gewoon een fiets. Weet je, jaren 60, 50 stel zo, uh, ja. Het is een mooie fiets trouwens. Ik vond het sowieso een lelijke fiets, zeg je die zaak. Ook helmplucht, oei, wat een smal zadel zit. Ja, dat vind ik ook niet zo lekker hoor. Als je niet oppassen die je komt. Je wordt een beetje zo verkracht door je eigen fiets. <lacht> zit dan niet top, pas als je dan uh, een beetje hard wil fietsen, dan dus sta je staan en te fietsen en dan Zit die zadel en dan zie je weet je glijmiddel erop hey. en op. Hé, die fiets die uh, door mijn eigen kracht. verkracht. <lacht> je ben niet onduikend, zeg. Die dingen die lopen nog schuin. Naar buiten toe, dan scheur je helemaal uit man, daar wil je niet aan denken. Oh, het is een beetje vroeg in de avond, sorry. Maar goed, dan met al, een fiets met een condoom om zijn zadel, is misschien dat de oplossing. Of een hek omheen, waarom? Een anti, uh, ja, hoe noemen ze dat ook, uh, ja? Meneer, uh. ja, mevrouw, heeft die ook zadelcondooms? Ja, die zijn er, dat is een regenzeiltje. Dat je zaal niet nat wordt. Ja, die heb je ook. Stegen het nat worden, heb je geen natte broek meer. Hè? Is het regent. Nou, ja, ik doe altijd mijn mouw van mijn jas eroverheen. Gedroog wrijven en ik kan ook zitten. Doe ik ook wel eens. Ja. Dan eh. Ja. Ja, mensen. Ja. Ik zit te denken. Wat zal ik morgen? Morgen is het vrijdag, hè. Dus uh, ja, ik denk. Ik weet niet of morgen, ik ga het morgen wel even. Het is uit. Misschien dat ik morgen even. Uh, ja, zou kunnen doen. Ik zit te denken. Ja, uh, morgen is het de negentiende, ja. En ik denk. Misschien. Misschien. Ja, ik weet het nog niet, maar ik ga, ik ga niet thuis hangen, thuis blijven zitten, dat ga ik niet doen. Vandaar wel thuis gezeten, dat alweer wel. Maar ja, ik, euh, euh, ja, ik ben hier een beetje, het is een beetje een rondmotsie. het is wel schoongemaakt. om mijn schoonmaak, zeg maar. Het is nog een beetje een rondmotsie, dus ik moet een beetje opruimen zo straks. En, euh... Ja... Lieve meisjes. In ieder geval geen praktische fiets. Eh, ja, ja, ja, ja, oei, oei, Wat is dit dan? Dit knopje. Kan je hier mijn foto's plaatsen? Oh nee. Ja, dit is. Hier hè. je. je, je. Nettalk. Ja, ja, ja, ja. Het is dat Dirk wat intypt en dan kom, zie ik dat in mijn balkje beneden. En als je dat aanklikt, dan kom ik wel in de chat. En normaal moet ik het op mijn bureaublad zien. Dat appje, die zit er ook wel. Alleen zit er een website voor. En dan krijg ik mij niet weg, want ik mijn beeld wordt verruimd, Dus zie ik die balken boven en beneden niet. Nu wel met die chat, maar ik kan ik niet in mijn bureaublad van mijn computer zelf komen. En, het, en dan zie je die uh, net talk er niet staan. En op het echte bureaublad, dus zie je hem wel zitten, want hij zit toch gewoon wel. Oh je ziet hem niet. Maar doordat Dirk mijn naam in toetste, dan ik piep. En dan zie ik ineens beneden iets staan. Nou ik klikte het aan rechts beneden. En voilà Ik kom ineens op de chat terecht. Ja, op de jet. Zo hé, ja. Jan, pedan, pedesio, Jan, pedan, pedesio. En me ze studieetje. En ze zit al urenlang op de wc. Waarom? Omdat ze zich verveelt. Zit ze de krant te lezen of de magriet. Of de Of de story. Of de privé. Of ze zit een beetje half te slapen. Zo. Dan valt ze zo langzaam in slaap en dan valt ze voorover zo, bijna. En ineens wordt er op de deur geklopt: Hallo, ben je al klaar? Je zit al drie uur op de Play. Je moet ze nodig. En dan wordt ze wakker en zegt ze, hoe laat is het dan? Na? Je zit al bijna drie uur op de wc. Ja, ik ben in gevallen. Ik was zo moe. De nacht ga ik even, de, even de, de leesmap even doornemen. Ja, ja dus dan word ik weer eens wakker. Zo. Jeetje, Mina is alweer zo laat, ook zonde. Van de tijd, ja. Rij je kerstvakantie. Hé, ja. Nog een verkeer. een eco-baartje. Ja, dat is eentje, oh, die heb een mooie rekkie voor ook. Ze dus kan je eigenlijk wat boodschappen meenemen of als je op reis gaat kan je, je koffer achterop daar gaat wel lekker veel op op die achterbaksen. daarvoor kan je er nog, nog een mooie grote de, rugtas op kwijt ja, is elektriek ja wel leuk maar ja, aardig fiets hoor eco-bike ja, ja, ja ja, ja Eco-bike. Ik zou meteen een andere zadel opzetten, ja. Je ziet er wat stevig uit, ja. Ja, jongens, ik heb bijna een uur niet gerookt, tot verdriezig. Dat is uh, voor mij een prestatie hoor. Maar ja, weet je wat het ook is, als ik zit te eten, ben ik constant aan het eten, dan kan ik wel van het roken afblijven, want dan word je toch als het ware een, een verzadigd. Zoals ze dat zo mooi eten. Ver, uh, verzadigd. Weet je niet. En dan heb ik helemaal geen behoefte om te roken eigenlijk. Zeker, dus je ziet te snoep of zo. En dan, nee, oude, oh, er komt weer een foto van. Ik ga eens even kijken hoor. Even kijken wat dat is. De dus, zadel, dat is al een hele dure zadel zo te zien. Van een lederen uh, uh, een zadel. Ja, dat is nog zo'n ouderwetse, een hele dure zot. Oh, die kost wel wat zin. denk ik. Ik denk wel dat je zo 7, 8, tientjes kwijt bent. En misschien nog wat duurder ook. Maar dan heb je ook wat, hè. Ja, dat er eentje, dat zat gel in. Die zat lekker, joh. Dat zat in, dat je van die, uh, dat, je, ja, dat gewoon lekker, als het ware, een beetje veert. Zo'n zo kussen waar je een beetje in, in weg zakt Ja, dat scheelt wel, hoor. Dat scheelt wel op uh, ellendige billenpijn als het ware. Ja. Leperzabel. Een mooi lettelzadel. Zo een heb ik, net alsof je thuis op de bank zit. Oh, dat is een mooie zadel, zegt Els. Wat is dat toch, ik doe even chef van Oekona, naar. Wat is dat toch, een prachtige zadel, reeds. Zou ik even aan mogen ruiken? Hij nee, is nog niet gebruikt, hij ruikt helemaal nieuw naar leer. Ja, kunt u ruiken wie erop gezeten heeft. Even ruiken hoor. Ja, ja, uh, uh, Beatrix. Juist, u heeft goed geraden. Hoe weet u dat? Ja, ik heb er vaker rond moeten erop kilometer afstand. Maar goed, dat ja. maakt wel van niet. Dan komt wel dat ze daar oksels nooit opfrist. Ah, maar Hoe kunt u dan de zadel ruiken? Ja, weet u wat het is? Zee, ja. Ik weet het niet, ik, ik, ik, ik zadelruiken, begat van tanden, smerlap, dat doe je toch niet? Nee, natuurlijk niet. Wat, wat moet je nou aan, moet je ruiken? zadelruiken, dat heb je er helemaal niet voor nodig. Ik ruik ook niet aan mijn eigen zadel. Ik zal niet eens weten hoe ik uh, ruik hoor, maar ik heb nog nooit aan mijn eigen zadel geroken. Dus ik weet het niet. Ja, ik ga toch ook niet aan mijn onderbroek ruiken, ik ben, ben daar gek ik. Lekker, is het toch niet interessant? Nee, tuurlijk is dat niet interessant. Nou, waarom heb je het al over, Heiko? Eh? Oh ja, oké. Okay. Dat is goed. Ja, ja. We gaan het er niet meer over hebben. Nee. Oké, okay. dan krijgen we allemaal boze reacties. Want wat houdt die nou weer van rare onder onderwerpen op de radio? Mijn dochtertje van vier, die zit te luisteren. En mijn zoontje van twee. Dat dat dat. dat ik weet wat kind veel waar ik het over heb Je zit met z'n bij Pipo de Kleine, bij Bas in Adriaan <lacht> ja. ja weet ik veel waar zo'n ik denken misschien uh, in de tijd is allemaal niet zo voor mij is al lang geleden maar goed, toen ik zo klein was ja, dan dacht ik meer aan uh, weet ik veel wat uh... ja, ik vond Batman vroeger leuk ken je Batman nog herinneren? De oude jonge ronde rond. Batman en Robin. Ja, ja. Ja, ja. Doen er Zo, dat was even schrik, zeg. Dat was even schrik. Reeds. Oké, okay. oh, we hebben nog maar twee minuutjes. Straks komt Sindri, mensen. Veel plezier met Sindri straks. En daarna komt Dirk om tien ja. Ook heel spannend. Oeh, ja. En als het goed is. Wie uh, kregen we daarna? Nee, nog meer. Hè? Oh, dat was gisteren. Uh, dinsdag. Ja. Dinsdag was... Uh, ik geloof ik, hoe heet hij? Onze vriend Dreder. Ja. Sindri. Ja, Sindri. Hallo, jonge dame. Die gaat ons weer opvrolijken met heerlijke muziek. Muziek uh, live vanuit Frankrijk, neem ik aan. Ja, ja. Helemaal uit Frankrijk. Ja, ja. Doe eh, de gort, die, die gort. Weet je wel, die eeuwjaar gort Van die, die Dravenboer. Weet je, doe hem er goed als je hem ziet. Nou ja, Frankrijk is groot, hè. Dus, eh, ja, schoon wel duizend kilometer eh, doorsnijers van noord naar zuid. Ik geloof nou iets meer misschien nog. Duizend kilometer reeks. Het is van Amsterdam naar Parijs al 500 kilometer. Dus, nou. Daar ja, is wel iets meer dan 1000 kilometer, ik denk. Maar 1500, dan kom je. geen met in Spanje, dat zit zo om de 2200. Uh, Want van Amsterdam naar Madrid is net zo ver als naar Moskou. Van Amsterdam naar Moskou. Dus ja. Het is ook nog best een aardig eentje uit de buurt hoor, op Moskou. Het lijkt dichtbij, maar het is best wel een stukje rijden hoor. Turkije ligt nog verder weg, die ligt uh, nog verder weg, ja. ja. Dan moet je helemaal naar het zuidoosten uh, rijden. Maar dat is uh, een paar dagen rijden hoor, dat is twee of drie dagen voor mij. Dus, ja, dan ben je wel even een tijdje onderweg. Uh, Spanje is ook wel uh, twee dagen rijden denk ik, Eén nacht, overnachten. Ook eens ook eens naar Zwitserland geweest. Hebben we toen ook in tweeën gedaan, maar we zijn ook eens een keer helemaal door gaan rijden. Wel met pauze, maar naar Zwitserland. Maar ik was gebroken. Ja, ik hoefde zelf niet te rijden, maar ik was toch gebroken. Oh, oh, oh. Gingen we zorgens goed weg. Dan kwamen we, tegen de hete staat, kwamen we aan. Maar nou, ik was hoofdpijn had ik. Ik was misselijk. Ik denk, nou, we kunnen beter onderweg maar in een hotelletje overnachten. Voor die paar tientjes. Want echt, oké. Hé je dankjewel voor het luisteren. zou zeggen, geniet van Cindy en van Dirk. En tot volgende week, vrijdag, de eerste kerstdag. En bedankt jongens, bedankt Danny, mascotte, Els, Cindy en alle andere uh, luisteraars die niet op het chat zitten. Allemaal bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Bye bye.